Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De grond van de twee dode broertjes in Kooten is nog altijd in volle gang. Het zal nog zeker de hele dag duren en waarschijnlijk nog wel langer. Ook wordt in Kooten en omgeving een buurtonderzoek gedaan. Op de plek waar de jongens gistermiddag zijn gevonden... wordt nog altijd gezocht naar sporen om zo goed mogelijk te kunnen construeren wat daar is gebeurd. Hoewel niemand eraan twijfelt dat Ruben en Julian gisteren zijn gevonden... is de identificatie nog niet afgerond. Wanneer dat het geval zal zijn is niet bekend. De plaats waar de jongens zijn gevonden ligt op zo'n 10 kilometer van de plek waar hun vader zelfmoord pleegde. Vermoedelijk heeft hij de jongens een paar uur daarvoor om het leven gebracht. De verschillende condolianse websites voor Ruben en Julian zijn intussen al door vele duizenden mensen getekend. In de Duitse deelstaat neder is al meer dan een miljard euro aan zwart geld opgedoken. Dat gebeurde na aanleiding van de affaire Heunes en het bericht dat er cd's met gegevens van Zwitserse bankrekeningen zijn opgedoken. Oud-topvoetballer Uli Heunes, die nu voorzitter is van Bayern München... ...bekende pas geleden dat hij een rekening in Zwitserland heeft met miljoenen euro zwart geld. Ruim duizend mensen hebben nu vrijwillig hun buitenlandse rekening bij de belasting gemeld. Volgens de deelstaatregering gaat het in alle gevallen om mensen die minstens een miljoen euro aan zwart geld hebben. Venezuela is bereid om de betrekkingen met de Verenigde Staten te normaliseren. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken deed die aankondiging tijdens een interview op de Nationale Televisie. Onder de socialistische president Hugo Chavez wilde Venezuela niets weten van de VS. Maar nu heeft de minister gezegd dat de VS de grootste handelspartner van Venezuela is. En dat er daarom een gezant komt op de Venezolaanse ambassade in Washington. Het weer een groot deel van de dag grijs, met kans op regen of mondregen. Het wordt 13 tot 15 graden. In de loop van de week wordt het niet warmer dan een graad of 10. Dit was het en Washington. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er ook geen snelheidscontroles plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is any in the Het om half drie van onze weerman Lex van de Oren. We krijgen een mooie piekse dag. En bij een Lekker Zonnig Weer wordt ook zonnige muziek op de radio. En we begonnen uur twee met Baltimora. En dat was de Tarzan Boy. C, F, voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen, uh, Albert Nou, luister, uiteraard zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En er zijn nogal wat evenementen in en al rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de hand. Want uh, dan kunt u dat gelijk even noteren. En dan kunt u daar wellicht uh, een bezoek aan brengen. Bij de hand? Bij de hand, ja. Verder hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort tussen de muziek door. En we gaan zo meteen naar de volgende plaats... weer schakelen. naar Het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen de, bij de Pinkster Races en hij gaat ons vertellen wie de Burando Production Open, de eerste race, heeft gewonnen en wellicht ook de startopstelling van de Ribank Mazda Max 5 Cup. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en daar op het circuitpark Zalvoort wordt vandaag gereced en gekwalificeerd. We het straks allemaal van Willem van deze. Maar eerst hebben we een lekkere disco-klassieker voor je. De Brooklyn Bronx Queens Band, hier is On The Beat. You got the time, Wanna go there Are you ready or not, it's only up the street Everybody's dancing, and everybody's on me. beat Are you ready or not, it's where we both to be Everybody's dancing, and everybody's on me. beat What you say, you and I should go together What you say in de studio van CFM dat kan via www.cfmsoftware.nl en de klik Kijk kijkt live bij de CEO Albert Jan het zwingen is op deze van de BBN Cubent Johan van uh, de BCF Race Radio pit report ja, en we gaan voor de tweede maal vandaag naar Willem van der live op Security Park Salford tijdens de Pinkster Races. We willen natuurlijk weten hoe het daar gaat, Willem. Nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. De Pinkster Races, Security uh, Park Salford. Uh, Pinkster Races, uh, waar we uh, zojuist het hier gehad hebben van uh, de Murenko uh, Dutch Open uh, Production. Uh. Oh, dat zijn een race, uh, gewonnen door uh, ja, Kevin uh, van Heldik uh, met de BMW en uh, race ook waren. Nou, dat voor uiteindelijk en ander te zien wordt. Een uh, strijd uh, met uiteindelijk toch dan uh, die van Eldik uh, als winnaar. En ja, terwijl die man uh, geruldig gaat worden, maak wij ons op inmiddels weer uh, voor de stad van Marsta MX uh, 5. Cups. Ja, en uh, wel een startveld van uh, 31 auto's, uh, maar liefst. En dat is uh, toch wel prettig om uh, zo'n groot uh, startveld te zien. Want dan een beetje kijken naar de verdere klasses hier op het gebied. Het is allemaal uh, wat magertjes De Clio Cup uh, onder andere, uh, jammer genoeg, maar uh, dit weekend 10 Clio's aan de stad gaan. En uh, ja, dat zijn we toch wel eens anders uh, gewend. Nu dus uh, de startopstelling voor de Marsta MX-5 uh, Cup uh, met op een full uh, position uh, is dat Bart. Uh, we hebben tweede plaats uh, Erik uh, Slippos, derde Rudy Schilders en vierde is dat uh, Chris Wutcher. Uh, uh, ik zei het eerder al, uh, we hebben hier ook een uh, zonkvotse deelname in die uh, Marsta MX-5 Cup. Uw lief, uh, uh, die David in daarin uh, dit weekend. doet dat helemaal niet onvoorzien, dus dat ik... Uh, mag zo dadelijk vertrekken van een 17e plaats... ...en aan een, plaatsje, een plaatsje achter hem eigenlijk... ...maar op de startrij achter hem is het... ...Pieter Christian van de Oranje... Die, ...die jacht zal gaan openen op de 18-auto's voor hem... ...en daarbij als eerste Jury Verschijver zal moeten gaan schalken. Oké, okay, nou we zijn heel erg benieuwd Willem. Even wat anders, afgelopen donderdag was het flink druk ...bij het Park voor alle teams die er kwamen en dergelijke. En wat me opviel dat er ook wat, redelijk wat Duitsers uh, aanwezig waren. In welke klasse rijden die dan? Ja, de kopjes zijn uh, jij noemt het al, Duitsers zijn. Heel veel Duitsers ook, Engels aanwezig. Uh, er we zijn wel Duitsers die actief zijn in de Formule Renault 1600, dat zijn er niet zoveel. Maar het uh, leverdeel van de Duitsers uh, aanwezig zijn. Dus uh, met de supercars. Supercarts, supercarts uh, die niet maandag rijden, die wel gisteren gequalificeerd hebben en vandaag gaan racers. Die hebben zo dadelijk nog een uh, race. En in die klasse treffen inderdaad uh, veel uh, Duitsers dat zijn, uh, ik dacht ook wel Ruim 30 uh, karts uh. en uh, vergis je niet, want het zijn wel de snelste uh, dit weekend hier op het circuit, uh, want het zijn karts, maar de gemiddelde snelheid van de winnaar vanmorgen van de karts uh, was gemiddeld, hè, heb ik het dan over ja? ruim 150 kilometer en dat is okay. het kort, uh, over het circuit van Zandvoort. Oké, nou het lijkt me best wel uh, spectaculair om daar in te zitten, zo dicht aan de grond. Ja, dat zonder meer. Uh, net wat je zegt, je zit zo lang bij de grond, dan uh, is veertig uh, lijkt al heel hard uh, kan je nagaan als je gemiddeld onder 50 gaat. Dus, uh, ik zie je dat uh, richting Tarsombocht op het uh, gegeven moment uh, zit je op de 200. Ik, ik zie collega Albert-Jan hier zitten. zo'n is een klein dingetje <laughs> dicht uh, aan de grond. <laughs> ik denk dat hij wat in de hard gaat. Uh, ja, ik denk Ho, het ho, ho. zal <laughs> <laughs> nou, de zo niet liggen. Uh, vertel ik het er dus ook nog bij. Ja, oh, dank u. Die kan ik er ook nogal bij hebben. Ja. Goed. Hey, bedankt voor deze tussenstand. Uh, we gaan uh, rond de klok van kwart 4 gaan we je weer bellen. En dan gaan we kijken hoe het met uh, de Mazda's gaat. Ja, ja, waterwijs. Ik hou ze in de gaten. Oké, dankjewel Willem voor deze van de offets. We gaan even lekker swingen met z'n Lekker dansen zo op de zaterdagmiddag. Hier is Tom Novi. Something about your body. baby <laughs> Was, um, de CEO van Tom Novi en Your Buddy. Ja, voor de, de heren aan de Tolweg uh, hebben we weer een leuke plaat uitgekozen, uh, albert Ja, echt. Ja, maar. maar Thomas, onze mascotte, heeft hem uitgezocht, hoor. Oké, okay, nou, daar komt ie aan, hè. He. Zet hem op en he, daar. Werkzaam. Hier is een boutje, een je een schroefje en een nippeltje. Jawel, de CEO van André van Duyn. Oh, jongens, hoor. maar wat denken. En de boutje. en een moertje, en een schroefje, en een nippelje. En de boutje. en de moertje, en een schroefje, en een boerje. En een boutje. en de moertje, en een nippelje. En een boutje, en een moertje, en de schroefje, en een nippelje. Oh, ik sta ja, dat is het rare, ja, aan de lopende band. Ja, ja, ik draai een moordje, ja. en ik ga het juffiaan. Oh, wat interessant. De moet jij niet kruipen niet tot in de bootje in de moet jij niet kruipen niet tot in de bootje in de moet jij de bootje in de moet jij niet kruipen niet tot in de bootje in de moet jij niet kruipen niet tot in de bootje in de moet en niet kruipen niet tot in de bootje in de moet jij de bootje in de moet Juvier in die nippeltje al wat is het leven fijn Als we niet aan het werken zijn Elke dag een liedje feest En maar een vrije dag en week de moordkijn is roof, wie en de nipplekin, de moordkijn, de moordkijn is roof, wie en de nipplekin, de moordkijn, de moordkijn, de zoof, wie en de nipplekin, de moordkijn, de zoof, wie en de nipplekin, de moordkijn, de moordkijn, de en de nipplekin, de moordkijn, de moordkijn, de zoof, wie en de nipplekin, de de moordkijn, de de nipplekin, de moordkijn, de moordkijn, de de nipplekin, de moordkijn, de de moordkijn, ik open de Het is vervelend voor heel cent. Heel goed bij jou. Ik zit met mijn handen in de band. Ik zit met mijn handen. Wat is er oh uh, dat doet Dat de dan gaat Hé, hou me een, ze die ik heb Een en een schroefje en een moertje en een Een een een een Hé, nou gaat die door de war, hè? Dat is niet de bedoeling! Een een moedje, een schroefje en een nippeltje. Je de zeil vooral ja, mee vooruit. Speciaal voor die harde aan de tol gedraaid. Zit hem op, Edar. Als het daar zo gaat zoals ik het hier op dat filmpje zie, dan belooft dat veel goed. Ja, natuurlijk. nee We krijgen een hele mooie studio. Nu zitten we nog aan het De ene na laatste uitzending uh, voor ons van uh, Salzburg op zaterdag aan het Gasten uh, Albertje. Uh. Ja, de volgende uh, De volgende zijn we live op TV. Hey, ja. ja, de volgende. Hoe vol we werkt dat? Volgende week zaterdag van 2 tot 5 luisteraars. Dan kunt u ons niet alleen horen en zien via de webcam, maar u kunt ook kijken via kanaal 40 Digitaal. Kanaal 40? 45 analoog. En dan uh, kunt u ook live ons programma volgen. Uh, via de televisie. Uh, wel je stil wel. Of, uh... Zfm Zandvoort TV. Volgende week live. Op Kanaal 40, digitaal en 45, analoog. Gaan we met stropdas aan? bak. we moeten in ieder geval iets doen. Ja, zo, nou, okay. kan dus nee, zo kan nee, het niet. daar heb je het gelijk in. <laughs> nou, volgende week zaterdag zijn we dus live op tv te volgen. Kanaal 40 of 45, analoog. Dus dan kan je Zandvoort op zaterdag drie uur lang live volgen. Niet alleen op de radio, maar ook op tv. Hier is het Goede Doel en België. Ik kan niet naar Duitsland, kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Maar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik wil niet wonen in Kuwait, want Kuwait dat is betrekt. En wat Amerika betreft, dan land bestaat niet echt. Waar kan ik heen?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 Heen. Ik kan niet naar Cuba Ik wil niet naar Cuba lekker hier, hè -Jan? Lekker. Lekker in Nederland, Niet naar ja. België. Nee, en Lex gaat ook niet op vakantie. Dus, luisteraars, de zomer komt terecht aan, hoor. Ja, het gaat lekker warm worden deze zomer. was Ka uh, Lex uh, onze weerman natuurlijk wel naar het buitenland vertrokken. Hè? Dat ja, wel. Als, als hij, zodra hij een reis gaat boeken, dan moet je wegwijzen, want dan wordt het niks meer. Het is uh, half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Vertel ons wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen, albert nou, Ik zei het al in het begin van het programma. Er zijn momenteel al twee zandsculpturen geplaatst. Eén uh, bij, uh, uh, bij Nieuw-Inicum en één uh, bij het station en dat is alvast om in de sfeer te komen van twee speciale. Uh, uh, EK, voor die EK-wedstrijden in augustus. Zandsculpturen bouwen. Dus we zijn er nu al twee, dus als u Zandvoort inrijdt. komt u er al één tegen. En als u met de trein aankomt, dan kunt u hem ook al één bewonderen. Goed, uh, wat gaan we verder nog allemaal doen? Nou ja, de, momenteel is er dus uh, nog feest op, uh, bij de Battle of the Coast. En daarvoor moet u naar Strandafgang Bernard 23a. En dat duurt allemaal tot een uurtje of uh, zes. Uh, en verder hebben we natuurlijk nog de Alp on the Beach uh, festiviteit en dan hebben we het over Plazant de Fovage 17 en dat duurt ook tot 6 uur en uh, de standpavillen Plazant en het uh, team Veerkracht in het kader van een gehuld inzamelingsactie voor de KWF kankerbestrijding. Alp on the beach. Een dag met een tal van activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Vrijwillig kan men doneren om Team Veerkracht te steunen in een actie op de Alp du West te bewandelen. En dat duurt allemaal tot zes uur vandaag. Verder hebben we nog op uh, uh, vandaag B.O. Danza One Love Beach Party met paal 69. Vega Dinner. Ja ja, het kan niet op strand. Uh, dan hebben we het over paal 69. En dat begint vanavond om 6 uur en zal tot middernacht duren. Een hartverwarmend dansfeest op het strand van Zandvoort. Dans mee met je voeten in het zand met de biodanza. Heerlijk eten en swingen op leuke muziek op een unieke locatie. Strandtent Paal 69. Vanavond vanaf 6 uur uh, en de prijs is 10 euro. Dan hebben we natuurlijk uh, vandaag tot en met maandag de Pinkster Races uh, op het circuitpark Zandvoort. En daarvoor gaan we naar de burgemeester van Alverstraat 108. Voor het programma kijk even op de website www.cpz.nl. En aanstaande maandag, rond de klok van 9 uur, doet CFM, ook, CFM Zandvoort TV ook een duit in het zakje. Want u kunt, uh, als u digitaal kijkt op kanaal 40, dan wel analoog op kanaal 45, aanstaande maandag de Pinkster Races live vanuit uw luie stoel uh, genieten. Want het wordt toch niet zo mooi weer maandag, heb ik begrepen. Nee, valt een beetje tegen. Dus, dus u kunt vanuit uw stoel de hele dag gaan volgen. En het begint allemaal om 9 uur en gaat tot een uur of vijf gaan duren. En vanaf 2 uur op de radio we hebben we ook gewoon CFM Lunch? We hebben ook gewoon CFM Lunch. dus wij gaan.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 het Wapen van Zandvoort sinds kort om bekend staan. Iedereen is uh, die van harte welkom van 2 tot 7 uur in het Wapen van Zandvoort. Uiteraard gastheidsplein nummer 10. Volg het Wapen ook op Facebook en of Twitter voor meer nieuws. 25 en 26 mei dus het Meibok Festival in het Wapen van Zandvoort. Dan hebben we ook op 25 mei, ja, ze zijn weer terug van weg geweest... ...de Hedis International en dan hebben we het over de locatie aan de Krocht. Grote Krocht 41. Dat kost 10 euro, dat begint om 8 uur en zal tot een uur of 11 duren. En ze doen het wegens enorme succes geprolongeerd de Hedis International Revue Cabaret. ...varieté, komisch en hilarisch in binnen- en buitenland. Een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Zaterdag 25 mei, de Hedis International in gebouw De Krocht. En dat ging allemaal om 8 uur. Dan zaterdag en zondag 26 mei... ...groot cycling-event op het circuitpark Zandvoort. En uh, de cycling Zandvoort in het weekend van 25 en 26 mei... ...is een aandachtstrekkend aantrekkelijk sportief en gezellig. Het is me weer gelukt. De, de, de, de filler uh, loopt op zijn eind, maar wij zijn er nog lang niet. Uh, we waren gebleven op zaterdag 25 en zondag... Zondag 26 mei Cycling, Zandvoort, Circuit Park, Zandvoort. En ook tijdens dit, uh, tijdens dit evenement zal de historische zeepkistenrace ook weer zijn ratree maken op het Circuit Park, Zandvoort. Dan hebben we zondag 26 mei op diverse locaties in de omgeving van Zandvoort. En dan heb ik het over de 10.000 stappen van Zandvoort. De deelname is gratis en dat begint allemaal om 10 uur. En u kunt kijken op de e-mail uh, uh, aanmelden... Zandvoortactief, apenstaatje zandvoort.nl. Zandvoortactief, apenstaatje zandvoort.nl. Of telefoon is 023 574 0116 574 0116. Zondag 26 mei zijn we aangelangd. En dan hebben we een optreden van Estudiante Ensemble. En dan heb ik het over het muziekpapbevulioen aan het Raadhuisplein. En dat begint allemaal om 1 uur en dat duurt tot 4 uur. Het Estudiante Ensemble speelt in de traditie van de Estudiante Muziek. In Cuba. Muziekgroepen van studenten. En wil de authentieke Cubaanse traditionele danzon en van uh, stijlen uit Orienta de Cuba in stand houden. Dus heerlijk, 26 mei, optreden van het Estudiante Ensemble in het muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. En dat begint om 1 uur. Dan hebben we ook op zondag 26 mei de Zandvoortse Rommelmarkt. En dan gaan we weer naar de gebouwde Krocht. De entree is gratis en het begint al om 10 uur s morgens, de Rommelmarkt. Op aanstaande zondag, 26 mei, zal de Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in gebouwde krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden, als mede antiek Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. 26 mei vanaf 10 uur in de grote krocht, de Zandvoortse Rommelmarkt. En ik zei het u al, zondag 26 mei, u mag het niet missen uh, Zandvoort, dus de zeepkistenrace op het circuitpark Zandvoort. En dat begint om 3 uur. Voor meer informatie verwijs ik u even naar www.zeepkistenracezandvoort.nl www.zeepkistenracezandvoort.nl Dan gaan we naar 1 juni want dan is het de eerste editie van het Klik Circuit Festival en daarvoor moet u naar het circuitpark Zandvoort want daar wordt uh, een, een jeugdevenement gegeven met vele hele aparte jeugdige muziek, dus een, een, een Groningen ze zeggen een bult herrie. En uh, gezellige sfeer, lounge en noemt u maar aan. En dat is allemaal op de, de, de locatie. Is de de P-restaurant tribune op het circuitpark Zandvoort. 1 juni begint allemaal om half 2. En dat duurt uh, de hele dag tot diep in de nacht. Uh, lees je meer over Klik Circuit Festival Zandvoort. Goed, dan heb ik nog 4 juni. Ja, 4 juni. Kijk, ik zet u me vast in de agenda, mensen voor boven de 50. Want dan is het weer zover. Cinema Nostalgie Zandvoort presenteert A Royal Wedding met Fred Astaire en Jane Powell. 4 juni Cinema Nostalgie Zandvoort A Royal Wedding met Fred Astaire en Jane Powell zover. En we hebben nog 29 mei Albert-Jan. 29, 29 mei. mei. Klopt. Luister, uh, liefhebbers van Radio ZFM, u bent van harte welkom om smiddags tussen 12 en 5 uh, even een kijkje te komen nemen in de studio. Want daar is ons laatste live programma aan de gang. En daarna hebben we een afterparty bij uh, Café 4 aan de Halterstraat. Na 5 uur is uh, iedereen daar van harte welkom. Met een optreden van onze collega Ruud Jansen. Ja, en die heeft een Missen prachtig dit... nummer geschreven. Goodbye, gasthuis ja, en die gaan we straks uh, verderop in dit programma zeker nog wel even draaien. En het is uh, trouwens de bedoeling dat er een klein beetje geld verzameld wordt voor CFM. Want zo'n uh, zo verbouwing, ja, dat uh, kost toch heel veel geld, uh, Albert-Jan. Dus ja, mensen kunnen de cd... alles is harte welkom. Mensen kunnen deze cd bestellen via info Info@zfmzandvoort.nl. Uh, info, Daar kunt u de cd bestellen tegen 5 euro. En de totale opbrengst komt ten goede van een nader te bepalen goed... Boel. En voor CFM wordt er geld opgehaald op de Benefit-avond in Café 4 op 29 mei. De Speeder. Hier is de blurlijns van Robby Tick. Hey, hey, hey, hey. I know you want it. go, let's yeah. you let's go, let's go, you go, let's go, let's go, Hey, hey, hey. You wanna hug me? Hey, hey, hey. What rise would hug me? Hey, hey, hey. Okay, now he was close. Try to domesticate you, but you're an animal. No. Baby, it's in your nature. Uh -huh. Just let me liberate you. Uh -huh. You don't need no pictures. Uh -huh. That man is not your mate uh -huh. And that's why I'm She ain't bad at So, hit me up when you pass through I give you something big enough to tell your ass to Swag on them even when you drag casual I mean, it's like a cold sun barrel I'm hundred year, not down What I pull up on side, so let you uh -uh. pay me back. nothing like your leg guy, he too square for you He don't smack that ass and pull your head like So I just watch and wait For you to salute You did this like, Not many women can refused this pimp And I'm a nice guy, but don't get it to view this I De cd waar je het net in de evenementagenda over had. Ja, gaan we doen. De cd van Ruud Janssen. Goodbye Gasthuisplein. Goodbye. Huis. Door het grote raam keken we het plein, maar geld te weinig en een te hoge huur. reikte de helpende hand kwam met een goede nieuwe locatie aan het hoogweg zien staat ons nieuwe boom. afscheid nemen van het Gasthuisplein. En we zeggen met z'n allen: Goodbye Gasthuisplein. RFM Radio Pit Hey, we gaan lekker naar de tolweg, maar dat gaan we nu niet doen hoor. Nee, nu gaan we naar het circuitpark Zalford. Nou, Willem Neus, die staat daar op het circuit tijdens de Pinkster Races en de, races die in, uh, in de kwalificaties die daar vandaag verreden worden, Willem. Ja, en uh, zojuist hebben we uh, de finish gehad van een hele uh, leuke, spannende race. De, de, de, de, de eerste vijf zijn net afgeplacht en de eerste vijf zaten binnen een zestiende van een seconde. Nou, dat geeft wel aan uh, hoe spannend dat is geweest. Het is de hele race door geweest, Ik, uh, we hebben het hier over de Mazda. MX5 Cup, uh, uh, ronde lange uh, ja, gezegdvatten, uh, om de koppositie. Dat begrijp je wel als je vijf auto's uh, binnen 16 zestiende uh, van een seconde hebt. Uiteindelijk is de winnaar toch geworden Erik uh, Sliphorst. Met uh, op een tweede uh, plaats uh, Bart Wubbe, derde Rudy Schilders, uh, vierde Kees Butcher en vijf... Uh, ja, die hoogwerpen. En uh, als ik dan even uh, kijk uh, achter, wat verder naar achterin staat is het uh, onsse zonpoort, uh, Joeri uh, Vrijveren. Die is uh, gefinisht als uh, uh, 17, nee 18 is dat. Uh. Nee, ik ben het even afgeleid uh, dat die, omdat hij de kleinste CFM'er uh, die er rondloopt mij afgestoopt ja. uh, komt. Ja, geweldig, Thomas is op de circuit. <lacht> ja, Hij ja. maar... rijdt bijna voor mijn sokken. Maar... <lacht> Vraag eens even of een kaartje heeft. Volgens mij is hij er gewoon doorgeglipt. Uh, nou, gelijk eigenlijk. Ja, daar <laughs> ja, is je klein genoeg voor, hè? <laughs> ja, ja. Nee, maar uh, wat ik al zei, de Marta en ik heb een geweldige uh, reis. Ik had ze vorige week al gezien hier. Toen hadden ze ook al een race met de TNV. Toen hadden we nog een prominente Nederlander voor zo'n kent. Tetjan Bloema, een schaatser, en die deed ook maar. Die ging toen in de AWS uh, over het moederhoofd met die auto. En die zien we dit weekend uh, niet terug. <laughs> Daarmee. Oké, okay. ja. Ja, hier uh, gaat ik ga maar zo dadelijk nog verder met die uh, superkarpsen. Uh, geweldig om te zien, maar ook om te horen. En om te ruiken. Want, uh, ja, uh, alle verzetten van uh, snelheid, sport, oogsport. Uh, Verbrandrubber, uh, ja, de olie, verbrandolie, lucht. en het geluid. gaan we allemaal kijken. en snelheid uiteraard. gaan we allemaal kijken, uh, zo dadelijk met die superkart. Oké, okay, uh, Willem, we komen om kwart over vier even bij je terug. Want het uh, schijnt nogal een spectaculaire superkart-series te zijn. Dus, uh, ja. kwart over vier komen we nog even bij je terug. Ah, oké, okay, tot zo. Tot, tot zo, Willem verleest van vanaf het circuitpark Zandvoort. En hier is de Boys Town Game. And can take my eyes off you. <laughs> Take my eyes off you Ja Plaatje wat betreft uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je de TCC en Phil de lover single van alweer 30 jaar geleden Albert-Jan. Het zijn 1983 afkomstig. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met uiteraard de vaste onderwerpen. Het gedicht van de week, dier van de week. Wat sportnieuws en uiteraard ook alles over, uh, over de ontwikkelingen op het circuit circuitpark Zandvoort. We hebben het over de races die dit weekend verreden worden. De Pinkster races. Daarvoor zit Willem op het circuit. Dat is laatste voor 4 uur we hebben nog een klassieke fooie van Diepers Mode. Hier is People at People. Graag tot zo meteen. Yeah. <laughs>